De Nederlandse springruiters hebben bij de EK Spa Paardensport in Aken goud gewonnen in de landenwedstrijd. De ploeg met Jeroen Dubbeldam, Michael van der Vleuten, Jur Vrieling en Gerco Scheurder passeerde Frankrijk op de slotdag. Het zilver was uiteindelijk voor Duitsland en het brons voor Zwitserland.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 Never thought, never thought uh. Je bent weer ingetuned op CFM Zandvoort. Zie het in de house. Mijn naam is DJ JK en wat een lekkere plaat. Maar dat hoort ook bij het lekker weer. Misschien ben je vandaag naar het strand geweest. Dat kan heel goed kloppen. Misschien hebben we je nog. gezien. CFM Zandvoort. Je neemt ons ook mee. Lekker naar het strand. Hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. En ja, gelukkig ben je nu weer uh, lekker uh, thuis, denk ik. Drankje erbij. En tijd om een dansje te wagen. Want ja, Zandvoorts grootste dansvloer... Zie je het, het is weer geopend. En ja, wat gaan we de komende twee uur hier beleven op de radio? Nou, ik heb genoeg hete nieuwtjes meegenomen. En als ik zeg Lady B en dan en in Village ook nog... nou, dat beloofd heet te worden. Ja, en al het mooie, al het goede komt ten einde. Zo ook de closing parties van de strandtenten. Ze komen langzaam maar zeker in zicht. Ik heb hier al het allereerste nieuwtje uh, over wanneer... Ze gaan, uh, gaan sluiten hier in Bloemendaal. Natuurlijk. Wil je ook meer weten over de laatste tickets... en de laatste informatie over Volt Last Summer? Ik heb het straks voor je klaarstaan. En natuurlijk, hij is er het tweede uur. De one and only DJ Dion Sidney. Maar nu eerst Brian Dalton met Afrika. We maken de temperatuur nog wat heter... want dit weekend... schijnt het weer lekker tropisch te worden. Ik zeg... Ach, je zwembroek, je bikini, je monokini, Het maakt niet uit. En maak een dansje. Wij zijn erbij. Dit is See It. Op jouw zwembroek.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 Zou je zie bij SEIT? En ja, SEIT heeft alle nieuwtjes op een rijtje voor je. Zaterdag 29 augustus aanstaande vindt op de NDSM-werf in Amsterdam de 10e editie van het festival Vault Last Summer plaats. Dat weet je natuurlijk, want jij hebt natuurlijk al je kaarten binnen. Het festival, dat in 2006 begon met 1500 bezoekers, is in de jaren na uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het dansenlandschap. Ieder jaar verdubbelde het aantal bezoekers tot 20.000 in 2014... en al tien jaar lang biedt Volt een spannende scala aan nationale en internationale artiesten... of een bijzonder industrieel erfgoedlocatie aan het Amsterdamse EI. Ja, Volt is het eerste elektronische muziekfestival dat plaatsvond op de voormalige HG-Verf. In 2006 was de NDSM nog een rafelrand van de stad met weinig vermaak... Van alle spannende ontwikkelingen die nu gaande zijn, was Vol destijds een voorloper. Ja, eerst te bekijken hoe het er toen aan toe ging. Ook dit jaar zullen alle muziekliefhebbers geen grote getallen wagen... aan de oversteek naar een breed palet aan elektronische klanken op de ndsm De met zorg samengestelde line-up zal de zelfs de meest verfijnde technoliefhebber weten te bekoren. Op de zes verschillende podia, zowel op en air als in tenten, zal de dag muzikaal perfect worden opgebouwd... Van club naar house, deep house en opzwepende techno. Of de extra stage die er dit jaar bij is gekomen, zal aandacht zijn voor experiment en muzikale diepgang. Daarnaast zal Zan Proper, die er vanaf het eerste uur bij is, dit jaar, dit jaar zijn eigen podium uh, cureren in Plek. Voor de 10e editie is uitgepakt, qua namen al, artiesten als Adam Beyer, Loco Dijs, Mano Letal. DJ Kose, maar ook onbekendere namen als Tim man Steve O'Sullivan en Zombies in Miami... zullen laten horen waarom Volt nog steeds een zeer welkom afwisseling is in de hedendaagse dancing. Naast de verschillende podia zal er op deze jubileum editie een uitgebreid randprogramma zijn... met onder andere design en beeld. Zo zal een foto-expositie je meenemen langs 10 jaar Volt last summer. Ook deze editie zullen er biologisch eten, verfrissende cocktails... en een vintage en jong designersmarkt te vinden zijn. De Mark speelt zich af in de last loot, waar het de chill area huist. Ja, ik heb hier eventjes uh, dus de line-up. Een kleine greep uit de timetable op de Y-Stage. De main open is dat. Om 11 uur heb je daar Bart Skills. Om uh, half 1 vinden we daar Isolé live. Om half 2 Leon Feynerhal. Om uh, kwart over drie Ryan Elliott. Recondite live eh, om 5 uur en om 8. Oh, uh, wat zeg ik? We gaan eerst om 6 uur naar Locodijs en om half 9 Adam Bijer. Dan pakken we de X-Stage ook open air. Met Floris Janvier, Patrice Bramel, Robrak, uh, Vroemen, DJ Tennis, Rares en Matthias Ganen. En nog een paar andere namen die gaan afsluiten. Hebben we hebben nog de Y-Stage. Dat is een tent met Jorn, Liefdeshuis, Mellon, Zombies in Miami Live... The Fields Live en Frank en Tony. Roman Vlugel, welbekende namen. Dan gaan we naar de V-Stage. Dat is ook een tent met Jan van Kampen, Tim Man Live... Mosca en Funky Neven. en Object. Nog even twee namen eruit. Dilena en Lisa Live en Maximil Live. En op de Proper Skull Stage. En dit is ook een open-air stage. Tickets zijn 42,5 euro en zijn te verkrijgen via www.foldt.com. En www .com. i love www.facebook.com.ilovefoldt. Ook hier weer Double T. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En als ik zeg nieuwe muziek, dan pakken we Years and Years met King. Dan zeg je, ja, maar dit is toch niet nieuw hier, wij zien het. Nou, we hebben de RT-remix tevoorschijn getoverd. En geloof me, die ga je nog vele malen horen. Wat wat is hier lekker? De welbekende tekst, de welbekende melodie. Maar dan in een sausje van Artie. Dit is The het met straks. The one and only DJ Dion Sydney in de mix. you watching me under the light. Can I be your line? They say it's easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Face. is Zong, zandvoort en zomer zomerhit zomer Wat zeggen ze nou toch elke keer? Twerk, werk? Ik kom er niet uit. Dit is weet, weet jij het. Furk. Furk, furk. Nou, ik hou het gewoon op twerk. Ik vind, ik vind het wel leuk, uh, twerken. Twerk. Ja, is het toch leuk een beetje twerken? Of uh, hou je er K niet van? Captain Kirk. Ja, ja, ja, ja. Ah, ja je kan nee, het, het, het gek dit, maken als je wil, hè? Dat dacht ik ook. Hey. Dat, dat twerken lijkt een beetje op deze plaat. Ken je die ook? Ja, ook dit is nieuwe muziek. Birds met Make It Clap. Maar misschien hoor je die binnenkort wel uh, tijdens de afsluiting in Bloomingdale voorbij komen. Want ja, oh ja, de, de laatste feestjes komen er alweer aan. Uh, we zijn net een beetje opgewarmd. De temperatuur begint net een beetje lekker te worden. Maar ik ga even klappen. want de Grand Closing 2015, de XXL-editie wel te verstaan, zit eraan te komen. Op 27 september, Dennis, heb je hem al in je agenda staan, of dan nog niet? Hey, je nee, even, nog niet. Even... Ik niet. of er een gaatje zit. Nou ja, je kunt nu al in ieder geval even vast je kaart kopen, want de Grand Closing op 27 september dus... Met als thema Celebrate the Summer... Uh, ja, er viel uh, genoeg te beleven natuurlijk... bij de bekendste beachclub van Nederland. Zo startte dit seizoen de fish market op vrijdagavonden... en kan je op zaterdagavond genieten van dinner en dance. Daarnaast uh, bood Bloomingdale Beach de kans aan nieuwe concepten... om zich uh, te ontwikkelen zoals Evolution en Deep Blue met OE. Ja, de zondagse events kennen ook een paar flinke uitschieters... Die bestempeld kunnen worden als legendarisch. De sold out editions van onder andere Sunny James en Ryan Marciano. Tiktak in funzige deuntjes. Ja, nu al kijkt Bloomingdale Beach vol trots op de schitterende zomer van 2015. Maar ja, er is meer. Op zondag 27 september haalt Bloomingdale Beach nog één keer. Ja, nog één keertje alles uit de kast. om ook de afsluiting van het seizoen 2015 als een prachtige herinnering. In je geheugen te printen. Dit jaar sluit je jouw ultieme zomerherinnering op een unieke wijze af. Tijdens een nu onvergetelijke extra extra large editie: de Grand Closing. De line-up is nog niet bekend, maar zo gauw wij het weten, dan hoor je het gelijk van ons hier natuurlijk. Maar zoals je van Bloomingdale Beach gewend bent, zullen de vaste residents achter de présence geven. Ja, dan de kaarten, want die heb je toch wel echt wel nodig om binnen te komen. Ze zullen niet zeggen van, hé, hey, voor dit laatste feestje kom je gezellig uh, langs. Nee, de tickets, ze staan nu al online. En wacht niet te lang, want zoals bekend gaan de tickets voor de extra, extra large edities van Bloomingdale Beach behoorlijk hard. De eerste ronde zijn ze 15 euro exclusief V, dus hou rekening met 20 euro. De tweede ronde worden ze 5 euro duurder. Ja, toch weer een drankje. Of misschien een parkeerkaartje. Exclusief fee. En ja, wat zeg je nou? Ik wil als VIP, dat kan ook. Dan kun je even contact opnemen met VIP at .com. Dus zet het vast in je agenda. Zondag 27 september 2015. De closing party. Extra, extra large. Van Bloomingdale. Kaarten, ja. Ga naar TicketScript. En daar vind je alles. Wil je meer informatie? Tot zover dit nieuwtje. En Dennis, wil je een rammer van een plaat? Of zeg je nou, ik wil een, be een beetje gewoon gezellige plaat? Kan het ook allebei? Het zou moeten. Ik heb een uh, motie klaarstaan. Ik weet niet of hij straks uh, in jouw set uh, voorbij gaat komen. Of uh, een lekkere vrolijke uh, Yellow Claw met uh, Wild Mustang. Oh, die vind ik lekker. Die vind ik, je vind lekker. Ik vind een leuk nummer. Doe het, doe het, die gaan gewoon. Doen. voor jou. Doe we gewoon. Even. Uh... Oh, kijk. Kijk hem gaan als je meekijkt op de webcam. Want dan kan ook www.sivamsonfoord voor de livestream. Dan zie je hem gaan hoor, dansen. Onze enige echte DJ, Dion Sydney, Straks na tienen gaat hij heerlijk draaien. Maar nu draait hij zijn rondjes hier in de studio. Dennis, dat kan harder. Doe even gezellig mee. Ja, jij daar ook aan die andere kant van de radio. Kijk, dat is een betere werk. We zien je heus wel. Nou, niet gelijk gaan twerken. Nog een keertje. Oe, oe. En er komt ie. Yellowclaw in the house.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 Samen met Becky G. En Dennis, ik hoorde dat hij gewoon gratis was. Ja, welke microfoon pak je nou? Links, rechts? Deze. Deze, deze. Ja, je, deze. je bent gewoon helemaal rondjes aan het rennen. Ja, maar dat, dat kwam door die uh, yellow claw plaat. Ik ging oh. helemaal, ik ging helemaal uh, flappy beurten. Ja, nou helemaal lekker toch hier, zo flappy bird. Uh, ik ik do, doe er ondertussen nog even wat harde uh, beats onder. Gewoon even om dat te oh, kijken. Klap, klap, klap, klap. Hé, hey, maar hij was gewoon gratis te downloaden, zei jij, uh, Hilo. Ja. Meen je niet? Gewoon, uh, waar moet je heen gaan dan? Naar, naar zijn Soundcloud. Naar ah, zijn Soundcloud. Van, Hi van Hilo. Oké, okay, uh, nou ja. H-I-L-O. Dan kun je gewoon een gratis halen, want bij Beatport moet je er gewoon voor betalen. Staat hij en die op, Staat die op Beatport dan? Ja joh, serieus? Ja, wat denk jij zelf? Alle platen die uitkomen, die gaan er gewoon naar Beatport. En wist je eens dat die uit was? Die, uh... Ja, ik zag bijvoorbeeld mij voorbij komen de laatste keer dat ik keek. Dus uh, nou. we gaan het even voor je checken. Maar uh, over gratis tunes gesproken. Ja, na een succesvolle editie van legendarische Latin Village in presenteren presenteer een de ster. Lady B en Mr. Latin Law, uh, Village, D-Rashid, New Vives. Het officiële anthem voor Latin Village 2015. Ja, en als bedankje, de alle vins, is de track gewoon beschikbaar. Als gratis download. Ja, je hoort het goed. Gratis download op de Soundcloud page, Soundcloud page van FRNT, oftewel Front. Als ik het goed zeg, hè, Dennis? Ja. Ja, ja. Dus uh, ga gewoon Soundcloud.com, Front Music, zonder O... Front is het opkomende lifestyle en eclectische muzieklabel van Nederland. De eerdere succesvolle internationale releases van artiesten als CMC's, Boombox Cartels en Joanne Sebulba... laat uh, Front met nieuwe vibes wederom haar diversiteit zien. Ja, Lady B bekend van haar energieke sets en pompende releases laat ook met nieuwe vibes haar signature sound horen. Ze bracht eerdere platen op Diplo's, met Decent, Dirty House en spinnen. Ook remixes, niemand minder dan Oliver Heldens daar. Uh, return hit uh, Return of the Mac. Ja, dat was een lekker plaatje, Dennis. Uh, return ja. of the Mac. Volgens mij heb jij hem ook nog wel een paar keer uh, voorbij uh, laten komen. Ja, ik denk een half jaar geleden of zo. Ja, hij, hij is gewoon lekker, uh, maar dat maakt niet uit. Wat ook lekker is, is een nieuwe van uh, Reneme, René Ames. René Ames? Escuchen en -es? es New Skyfishing Gemma Sky uh, Sherry. Jezus, tongtwister uh, met work dat. Zullen we hier gewoon even lekker erin knallen voordat jij je set gaat draaien? Altijd lekker, in NMS, Altijd lekker. Lekker in de groove. En zometeen na die klok... Lekker smoothie. Zometeen na die klok van 10 uur. Ja, ja, dan gaat hij ook in de groove. The one and only DJ Dion Sydney. Hij wacht nu nog een dansje, maar straks staat hij te swingen. Behind the wheels of steel. Wil je meekijken? Dat kan natuurlijk ook op onze livestream. Dennis, voor de luisteraars, de livestream, waar vinden we die? www.cfm-live.nl Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het mag. Helemaal gratis. Gaan we harder. Sneller. Keihard. Ik zeg nu, René Ames.